Fischer met het NOS-journaal. In Nepal is een klein vliegtuig met 22 mensen aan boord vermist geraakt. Het toestel van een particuliere luchtvaartmaatschappij verdween op een binnenlandse vlucht naar de stad Jomsom. De vlucht is populair bij buitenlandse toeristen en pelgrims die een nabijgelegen tempel willen bezoeken. Aan boord zouden zich 13 Nepalezen, 4 Indiërs en 2 Duitsers bevinden. Reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd waar het vliegtuig is verdwenen.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 Voetbalclub Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de Champions League finale in Parijs gisteravond. De wedstrijd begon ruim een half uur te laat omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen waarschijnlijk zonder kaartje over de hekken heen te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in. Veel fans stonden nog buiten toen de wedstrijd al was begonnen. Real Madrid won de finale met 1-0. Het is de veertiende keer dat de Spaanse club de Europa Cup 1 of de Champions League wint. Biologen hebben in Peru twee nieuwe hagedissensoorten ontdekt. Eén daarvan werd aangetroffen in de oude Inca-stad Machu Picchu... De nieuwe soort is vernoemd naar Optimus Prime uit de science-fictie-serie Transformers. De film over robots is opgenomen in de eeuwenoude ruïnestad. Beide hagedissensoorten worden volgens de onderdekkers bedreigd, ontdekkers bedreigd. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur in de lage landen waar de reptielen wonen... en zoeken ze steeds vaker hoge gelegen plekken op. Dat verkleint het leefgebied van de hagedissen. En dan het weer, de bewolking overheerst, ook kan er vandaag een bui vallen. Het wordt 12 graden op de Wadden tot zo'n 15 graden in het zuiden van het land. Tegen de avond laat ook de zon zich nog even zien. Ook morgen kans op een bui. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ...stelt u een heleboel muziek bij beschikbaar... ...een doos met platen, iedere week weer opnieuw... ...met allemaal mooie, hollandstalige muziek... ...en elke week zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit... ...om voor u te mogen...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 Die komt met meteen in de geiseling terecht Want we hebben een als van oranje Alle Nederlanders vieren feest Neem van blijdschap toch een wat in de champagne Ben nog nooit zo in mijn zas geweest Die piep, piep voor onze vorst En een lintje op de O, oh, je paarse borst. Want wij hebben nu een prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Hippie, porra, voor onze vorst. En een leentje op de oude vaatse mos. Want we hebben nu ons vriendje van groeien. Alle nederlanders, die dierenbeest. We leven de tijd van de leer.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 Als je heilen moet schaam je dan niet? Heilen van vrucht of verdriet? Want een ieder weet dat roege aflaat. Het leven niet zonder tranen gaat.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 minstens twee LP's. En niet veel later overleed Jan Tempelaar aan een hartstilstand tijdens tijdens optreden in Kaatsheuvel. En u wordt ze nu duo-onbekend met Marisabelle. Marisabel, Jij bent gemeen met je wel. Wanneer je voor me in je mini-staat. Want wat ik zie, dat is geen surrogat.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 Ik kan niet leven zonder jou voortaan Kleine Isabel, Mijn wensen was het begonnen Ik zag Marisabel en dacht meteen Dat zat je moeder toch eens wel versieren Want heus een girl als zij is er niet één Jij bent voor mij het meisje wel.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 Heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan, maar Isabel, jij bent voor mij het meester wel. Ik kan niet leven zonder het jouw voortaan, ween in een There is still silence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 In die de joffele Jordaan. Dans als Er was een gouden ruil van het de tante Sjaan. De er werd gekolloqueerd, de dus spaap het omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het zij de Voor hem de tante Jan. en Het huis het gauw, nooit Allangza, het bruiloftspart verloren en En hij mis jongens Ik zing een aria, de paar van wie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 Let zitten gewoon verseren.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 Eten, waar badkostuums te huur zijn, die pas voor elk figuur zijn. En menig geen, zegt lieve schat. Ik heb een goede week gehad. Ik breng mijn weekend door en met jou in schepen heen. De zee is lauw, de lucht is blauw.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 Komen. Hij kietelt hem maar weer in haar zij. En met een zand was hij. Ik breng hem in haar Met een ijskool in je hand, zo samen op het stille strand is. I'm The on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 Spreekt wordt zegt, volmaakt is niet op aarde. Toch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er om te overwinnen. Dus weet wat dat je met klagen gaat ervinden. Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Wie de moe.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 betere streven die geen moed heeft om te leven is maar lach en wordt hier al te lang voor zijn tijd zie de bloemen met verkleuren schitterend kleuren, schitteren kleuren zalige geuren en je ligt tot elke prijs leer de liefde eenmaal kennen je door kussen, meer verwennen de haarde worden paradijs Wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer stijgen, al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 ...en uh, de L.A. van Lacoens. De groep viel in 1943 uit elkaar... ...en Lacoens noemde zich daarna Toby Ricks. En u hoort hem nu met voor een dubbeltje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 Nee dat ik dan staat te zingen op die tafel Hoe je de blessing, Frank? Je lukt het niet pijn, dan blijf je me hier.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 Als je naar me bent, dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens.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 I live. believe it. it will all stay. for you all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 Later ging hij naar het stadhuis en anders ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouw weer. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal, stil, en zei hij altijd blij.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 Als het eindje van je buurman opgetogen draait, dan begint een nieuwe dag. En naarmate vader tijd de blokken weg draait, moet een aan de slag. Wanneer de dag begint... Voor een goed humor, dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een vrolijk liedje als je opstaat en wat wanker met een lach. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag en loop je al de wekker af. Zeg dan niet, oh, wat heb ik nog een maf? Zing een vrolijk liedje als je want dan heb je een goeie dag Zing de allerliefste slagers bij de waterkraam In de douche, zelf of in het pad Zing desnoods het standaardnummer, laat de klok maar slaan Maar je zingt, het weet niet wat Gewaar zolang je kunt, altijd je vrolijkheid Je bent je stemming vol, genoeg weer kwijt Zing een vrolijk liedje als je opstaat en wordt wakker met lang. laag. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. En loop je oude trouwe wekker af, zeg dan niet vol, oh, wat heb ik nog een maat. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je Met een opgewekt pijn. Vries altijd koel en blij. Zet alle zorg opzij, En heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied. Zet dan niet dat hebben nog een aan. Zeg dan een lichte op dat. Wat dan